Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin wil de graandeal met Oekraïne alleen verlengen als dat onder Russische voorwaarden gebeurt. Hij geeft het Westen de schuld van het einde van de deal. Rusland wil dat de landbouwsancties worden opgeheven en dat Rusland weer wordt aangesloten op het internationale betalingssysteem. De graandeal zorgt ervoor dat Oekraïns graan ondanks de oorlog veilig over de Zwarte Zee kon worden vervoerd. Rusland trok zich deze week terug uit die graandeal. Poetin belooft dat Rusland zich direct weer aan de graandeal houdt als aan alle voorwaarden wordt voldaan. De brandweer in Twente heeft vanaf vandaag iets nieuws. Een drone die na een brandmelding meteen automatisch naar de plek van de brand toe vliegt. Zo kunnen de brandweerlieden die onderweg zijn in de brandweerauto vast kijken waar het vuur zit. Vooruit wij zijn gaan rijden is eigenlijk de drone die zal, die zal opgeroepen, gelijk met ons. Alleen wij moeten eerst naar van huis hierheen komen. De drone natuurlijk niet, dus die vliegt gelijk op. En die gaan naar de coördinator, waar wij ook de melding vandaan hebben gekregen. Bij een brand zijn de eerste minuten cruciaal. En daarom is het belangrijk om snel zoveel mogelijk informatie te hebben, zegt de dronepiloot. We kunnen zien wat gebeurt er in de omgeving. Gebeurt. Zijn er misschien ook mensen die hulp nodig hebben in het gebied waar het incident plaatsvindt. En mocht je vanavond niks te doen hebben, zometeen is er een bijzonder concert in Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls van de stad gaat samen met een plaatselijke ondernemer, de directeur van voetbalclub NEC en een Nijmeegs model, hun vierdaagse lied zingen. Over de Waalbrug, door het mooie blauwe Elsbars, door de Betuwe langs Maar echt geloof. ook niet kunnen wachten. Het optreden begint zo meteen om kwart voor tien op het Faberplein in Nijmegen. Dan nog het weer, erbuiten: trekken vanavond het land uit. Vannacht is het grotendeels droog. Morgen begint zonnig en droog. Later meer wolken en buien bij 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM! Met nu jouw keuze, ZFM. De krocht. We naar de wortels van de Welkom terug bij het tweede deur van ons interview met Constant Meijers. We gaan meteen door waar we geëindigd zijn. Peter Koelewijn. Daar komen we nu meteen ja. bij Peter Koelewijn. Want wat is nu het bijzondere van Kom van dat Dak af? Ja. Vergelijkbaar met de, de ontwikkeling van de Beatles in Engeland. Peter Koelewijn komt niet uit het centrum van de macht. Nee. Komt nee, niet uit ja. Hilversum. Komt nee. uit Brabant. Ja. Peter Koelewijn zingt niet algemeen beschaafd Nederlands. Nee. Waar nee. Peter Koelewijn als eerste Nederlandse plaat afwijkt van de rock'n'roll is de tekst. Het is eigenlijk nog steeds een tekst over volwassenen. Jan Jansen en zijn vrouw, dat zijn geen teenagers. Nee, is... maar, maar, maar de, de feel uh, is, is rock'n'roll. Ja. En hoe komt dat? Dat komt <laughs> doordat Peter Koelewijn uh, uh, een demo ging opnemen bij Bovema in Heemstede. Ja. En hij had twee of drie liedjes had hij klaar om te spelen. En de, en de avond voordat ze naar Heemstede zouden afreizen op een woensdag, want dan hadden de meeste jongens vrij... van school of van hun werk. Ja. Behalve de bassist. Dus op de oorspronkelijke demo... staat geen bas. <laughs> en uh, toen hebben de jongens in de trein... naar Heemstede, hebben kon van het dak af geleerd. <laughs> nee, dat was ja. een brandnieuw liedje... En, en dat is opgenomen. Ja. En ik herinner me nog... dat uh, de directeur van Bovema... die zat dan op de eerste verdieping of zo... Ger Oort... dat hij toen hij dat lawaai hoorde... naar de studio beneden belde en vroeg wat dat een Heerje was... En dat dat toch hopelijk niet op zijn label uitgebracht ging worden. Ja, ja. En dat waren ze ook niet van plan om te doen. Kijk, het bijzondere van dat liedje vind ik onder andere... dat Peter Koelewijn, had hij bij, uh, bij Philips Fronogam gezeten... dan had hij gezongen, kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer. Ja, heel gearticuleerd. Maar Peter Koelewijn zingt, kom van het dak af, ik waarschuw niet meer. <laughs> en dat is rock roll. Afknijpen. Uh, uh, uh, naar de straat toe halen. Ja, ja, ja. ja. En, en daarom dat is, is dat voor mij is dat zo typisch het begin van de rock n roll in Nederland. Dat is die vrij... En het komt van buiten het centrum van de macht. Ja. En het is in een soort dialect. De Beatles werden in Londen aanvankelijk niet gebruikt, omdat ze een Liverpools accent hadden. Ja. Zoals Koerelijke en een accent hadden. Ja? Ja. En, en, dat, en dat mocht dan niet uh, bij de officiële platenmaatschappij. Ja, dat was goed aan te voelen, ja. <laughs> ja. Dus dat maakt het ja. allemaal heel bijzonder. En toen is uh, uh, Code Kloet, nu Code Kloet Senior. Die, die, die begon in 1959 met het eerste Nederlandse teenagerprogramma op de radio. Tijd voor Teenagers. Die, kwam, die ging dan langs platenmaatschappijen om te zien of ze nog nieuwe uh, liedjes ja, hadden. Ja. En die heeft toen ja. bij uh, Bofema, Kom van het Dak, afgehoord. Dat vond hij zo ontzettend leuk hij vroeg mag ik dat meenemen en draaien ja, okay. en zo is dat dus uh, zeg maar half officieel meteen een hit geworden niet eens opnieuw opgenomen of wat? even wat muziek hier is Earth Fire met Weekend uit 1979 volgens Constant Meijer ook een belangrijk nederrocknummer jij net zegt, die, die, die jaarlijkse talenten testen om jonge ja. zangers, zangeressen en bandjes te vinden en, en daar zijn er ook Anneke Greunlo is ja. er ook vandaan gekomen Blue Diamonds ja. weet ik ja. niet maar Peter maar Jan de Winter die toen E&R uh, manager was bij Philips Phonogram, die ze ja. zijn artiesten zocht en begeleide uh, Rine Geveke was een collega, uh, die zocht die nieuwe artiesten op uh, die vertelde mij, dan gingen zij daar naartoe en als die uh, uh, jongens en meisjes dan een ding gedaan hadden, een liedje hadden gezongen en van het podium kwamen, zeiden ze: Ja, wij zijn van die, uh, die platenmaatschappij. Heel ja. goed wat je deed, wil jij hier even een handtekening zetten? <laughs> en dat bleek dus een voorlopig contract te zijn <laughs> dat je aan die platenmaatschappij vastzat. En de winter zei: Wij waren heel slecht toen. Wij waren heel slecht. Ja, wat leuk, ja. Dus dat is heel belangrijk geweest. En natuurlijk heel belangrijk voor de ontwikkeling van de, van de, van de, van de popmuziek. in Nederland is Radio Veronica. Ja. ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Dat is Radio Veronica. Ja. Ja. Nog even, ik ja. even bij Peter Koerlijn aan Waarom vind jij nou, uh, doe maar net als op, zo'n mooi nummer? Uh, ik denk dat dat een, uh, kijk, muziek is by the end of the day, emotie. Ja. Uh, en, uh, ik kan me niet echt vereenzelveren met Jan en Janssen en een vrouw die uh, aan acrobatiek doet en dat het eten koud wordt, begrijp je. Dat is inderdaad. Als, als, als, als uh, teenagerjongen, als puberende jongen, die probeert uit te vinden hoe je met meisjes, uh, hoe je aan een meisje komt en hoe je met dat meisje moet omgaan. Want in die zin is namelijk de popmuziek ook een cursus in relatievorming en relatiegedrag. Ja, ja, ja. En, en, en je ziet ook doorheen de ontwikkeling van de popmuziek in de jaren. Voor de Beatles is het in belangrijke mate, jongen wordt verliefd op meisje, krijgt een relatie, het gaat fout en ze gaat uit elkaar. Ja. Maar door die emancipatie van de jeugd in de jaren zestig zie je dat ook de teksten van de liedjes... Uh, emanciperen. Dan kan iemand op een gegeven moment, zei, een gegeven moment zingen: Ook oh dat geeft mij mijn eigen mercedes benz zodat ik niet meer bij de jongen die auto hoef te kruipen. Ja, ja. Zoals in die auto van Chuck Berry, die altijd meisjes in die snelle auto's meeneemt. Dus, dus, dus dat, dat is nogal een. En, en doe maar net alsof iedereen. Daar kon ik me heel goed mee verenigen, want ik had ook steeds te maken met meisjes die maar net deden alsof ze je leuk vonden en je aanstoten en noem maar op. En als je dan iets probeerde, dan keken ze je aan alsof je een verkrachter was. Ja. Dus <laughs> ik vond dat doe maar net toch alsof je het doet maar net alsof, laat ze maar denken dat je het meent en doe maar net alsof dat sprak mij enorm aan heel simpel, maar, maar precies de spijker ja. op de kop ja. Ja. Peter dat was volgens mij wel misschien na de Tilman Brothers de man die dat ook een gevoel belichaamde, werd al heel snel gevolgd door veel bandjes uit Den Haag ook hoor. ook de Kraaienvelds en de Bintangs en de ja. Q65 en ja. op en, op. en in Amsterdam de Outsiders ja, belangrijk ja Q65, ja. QB in the Blizzards. In the Blizzards. ja, dat is er iets een beetje wel iets later, maar dat is dan meer de blues. Ja. Laten we maar gauw gaan luisteren naar Peter Koelewijn en zijn Rockets met het nummer Doe maar net alsof uit 1960. Dat je het meent en doe maar net alsof Oh, ik haat dit spel rain. ik haat dit spel met jou Maar ik moet of ik wil of niet, omdat ik van je hou Oh, ik weet dat men denkt dat je alles met me deelt maar niemand kent de waarheid dat je toch maar met me speelt. Doe maar net alsof iedereen, hou mijn hand maar vast. Want ik was toch zo alleen, als jij er niet meer was. Dat je alles met me deelt Maar niemand kent de waarheid Baby dat je toch maar met me speelt Doe maar net alsof iedereen Hou mijn handen vast Want ik was toch zo alleen Als jij er niet meer was Dat je maar In Engeland kreeg je al meteen een land De Beatles liggen eigenlijk in het verlengde van de Amerikaanse musical muziek. En uh, de Stones liggen in het verlengde van de Amerikaanse Rhythm and Blues muziek. And Blues, ja. En dat, dat, dat, dat weerspiegelde zich ook in Nederland. Ja. Zelfs in Rusland heb ik dat gezien. Ja, inderdaad. Ja. Okay. Daar ja, heette ja. die rockers, of de moots heet Stiliagi. Stil, mensen die stijl belangrijk vonden, oh, die Stiliagi genoemd. Ja, okay. Trouwens, uh, interessant voor de Nederlandse popgeschiedenis. Dus niet voor niks heb ik Venus uh, opgeschreven. Ja, inderdaad. ja. Maar uh, uh, Venus is uh, voor Rusland de eerste grote pophit in hun uh, oh, popgeschiedenis. Oh, yeah. Ja, yeah? Ja. Ja. Oh. ja, Maar niemand kent het als Venus. Oh, nee. Iedereen kent het vanuit de tweede regel. Er zijn honderden opnamen in Rusland van Venus gemaakt. Yeah. Maar die heten allemaal Shisgara. Oh. oh. Want oh. zo verstonden oh. zij Shishgotti. Ja. En wat betekent dat? Weet ik ook en, niet, het is volgens mij niks. Chicago, verkeerd. Gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Chicago, ja, ja. Ja. zo hebben ze het verstaan. Dat, en dat is uh, volgens mij een uh, Moskouse vriend. Is dat de eerste, eerste, eerste pophit van Rusland? Gewoon interessant. Een Nederlands liedje. Nou ja, nou heeft hij het ook weer gepikt, maar goed, dat kwam pas veel later naar boven. Is dat zo? Ja. <laughs> ja? Niet gezien bij Matthijs van Kevin? Nee, nee. Venus. Was een Zuid-Amerikaans liedje wat Bobby uh, van Leeuwen heeft gearrangeerd. Echt waar? Ja. Laten we ook dan maar gaan luisteren naar deze eerste grote ophit in Rusland: Shocking Blue met het nummer Venus uit 1969. popcultuur in het buitenland gespeeld. Nou Uiteindelijk pas diep in de jaren 80 ben ik erachter gekomen dat dat geen muziekgroepje was maar een manager namelijk Colonel Parker van Elvis ja, Presley. Ja, ja. Ja. Dries van Kuik uit Breda. Ja. Daar heb ik ook een documentaire over gemaakt. Looking for Colonel Parker. Ja. Oh, die heb gezien. Ja. Ja. Nou dat vond ik dus echt mind-boggling dat een Nederlandse ja. straatjongen het in Amerika tot manager van Elvis Presley weet te schoppen fascinerend, ja. ja, fabula zo kan ik zoveel invloed op de leven ja, ja. ja. ja. ja. dus dat, dat is al een hele belangrijke uh, pas veel later uh, ontdekte invloed van of rol die een Nederlander heeft gespeeld bij de belangrijkste rocker artiest uit de geschiedenis en die me ook op een hele goede manier want Elvis had het zonder die kolonel helemaal niet zo ver gebracht vrees ik Kolonel, de kolonel Parker is de uitvinder van de rock'n'roll marketing. Marketing, ja, ja. Dat is de man die buttons liet maken. I love Elvis en ja, ja. I hate Elvis. Ja. Want linksom of rechts heen, je kunt aan allebei ja. verdienen. Ja, Inderdaad, ja. ja, Fantastisch. Maar je hoort ook maar ook negatieve verhalen over hem. Ja, nou, ja. Ik, heb dat, ik heb dat heel diep uh, uitgezocht. Ja, en het valt bij. En uh, nee, nee, ik wil niet zeggen dat het meevalt. Maar mensen die uh, negatief over hem zijn, kijken alleen maar naar één kant. Maar die andere kant, Elvis brengen, Elvis uh, managen, Elvis uh, gaande houden. Ja, maar, maar uh, hoe Met, uh, Zou dat niet gelukt zijn? Waarloze films, slijmerige nummers. Ja, maar in het ja, begin niet. Maar was hij, ja, maar dat is de sun periode. Ja, want toen was die koningel er ook al houd bij betrokken hè? Ja, want uh, oh, Elvis die ging meedoen op de Louisiana Hayside. En dat was een uh, uh, Grand Opry variant. Ja. En die was uh, opgezet en geleid door Henk Snow uit Canada. Ja. En de kolonel is partner van die Henk Snow geworden. Oh. En op een goed moment is Elvis op die tour terechtgekomen, ja. Onderaan de lijst klom naar elk concert een stapje hoger. Totdat hij uiteindelijk de topact werd. Oh, dus dat heeft hij op, en toen heeft die kolonel nou. heeft Elvis onder die Henk Snow weggetrokken. Door naar Elvis' moeder te gaan. Ja. ...en haar te beloven dat haar zoon als zij een handtekening onder een contract zette met hem... ...in ieder geval elk jaar een miljoen dollar zou verdienen. En daar heeft hij zich helemaal aan gehouden. Ja, wel... <laughs> maar hij heeft op een gegeven moment heeft hij ook misschien net zoveel of zelfs meer verdiend in bepaalde jaren... ...omdat hij de opvatting had, kijk, een, aand, een deel van de omzet komt door mijn initiatief... Ja. Heb ik allemaal bedacht, al die rare grappen en gokken. Dus ik mag daar best mijn deel van hebben. Ja, ja, ja. En dat is discutabel, want zonder Elvis had hij dat helemaal niet kunnen doen. Nee, nee, nee. En dus, uh... Maar je zegt andersom eigenlijk ook niet. Dus. Hoe bedoel je? Nou, hij heeft hem wel gepromoot, hij heeft hem ook uh, tot een wereldsterre gemaakt. Ja. ja, toch wel. Ja, ja, ja. Nee. maar kijk, kijk, er is een geniaal ding bij die kolonel, vind ik. De kolonel heeft in de jaren dertig bij, bij een groot Amerikaans circus. Tevens zeg maar kermis in Amerika is dat een soort combinatie. Een Midway heet dat gewerkt. Ja. Een Midway is eigenlijk een, een grote brede uh, straat of strook land. Links en rechts zijn allemaal kermisattracties. En dan is het langs de Midway lopen. Oké, okay. ja. Die kolonel is in de jaren 30 promotor geweest van dat circus. En uh, hoe promoot je een circus als je van stad A naar stad B wilt gaan? Hoe promoot je dan in stad B dat de circus is coming to town? Ja, Heb je een idee? posters en bijvoorbeeld. Uh, met je rondrijden met uh, binnenkort in dit theater. Ja, maar ja, hoe rijd je rond? Met de dus, olifant. Met de olifant. Met de olifant ga je vooruit. Ja ja. Oké. Okay. Ja, ja. Die valt op. Waar. Dan weet het. En in al ja. die stadjes is dus eens in het jaar is er iets. Ja. Nou, ja. als die kermis komt, dan sparen mensen ook hun geld voor op. Dat is waar. Net zo en, en, en, en de truc van de kermismensen was om die portemonnee leeg te trekken. Voordat je ja, verder ging. Ja. Daar speelde de kolonel een rol in. Okay. Wat okay. heeft de kolonel nou begrepen? Met die rock'n'roll en met Elvis Presley. Dat je Elvis Presley kon vergelijken met die olifant. Ja. ja? De kolonel heeft namelijk Elvis Presley in één jaar een keer of zes op televisie gezet. Vanaf februari voor 1500 dollar tot Ed Sullivan in september, oktober drie shows voor 5000 dollar. Zo snel ging dat. Oh, oh, oh. Ja. Toen was Elvis uh, uh, zeg maar in de hele stad bekend. Ja. En dit van het ja. hele land. Ja. Toen dacht hij, wacht even. We kunnen veel meer gaan verdienen als ik met deze man naar Hollywood ga. Hem in een film zet. Ja. In de film het recht voorbouwen tot op het laatste moment de nieuwste single daarin op te nemen. Ah, dan hoeft Elvis ook niet op tournee. Met zijn drugs en al die toestanden daaromheen. Die films ja, ja. zijn de tournee. En tevens de promotie. Ja, ja. En dat heeft gewerkt als een tierenlier. Oh, die films, ja. ja, ja. Maar ja, op een gegeven moment uh, komen de Beatles. Dan wordt Elvis ook binnen meer opzij geschoten. Ja, ja. Maar dan is de kolonel nog wel in staat. Om inderdaad die slappe films te laten maken. Maar altijd voor een miljoen. Ja, ja. ja. Met een flink percentage voor hemzelf. Dus hij heeft Elvis heeft hij gaande gehouden. Ja, okay. Dus hij heeft in 1954 heeft hij die televisietruc uitgevoerd. Ja. Toen heeft hij volgens mij ervoor, of eraan bijgedragen, dat Elvis in militaire dienst ging. Ja. Volgens mij hoefde dat niet echt. Nee, volgens mij ook niet. De... Bij ons kun je namelijk naar welzijn gaan. Dan kun je als artiest kun je optreden. Ja. Ja. Maar de kolonel wilde dat niet, want dat kostte hem geld. Dan verdien je niks mee. Hij denkt, ben de gek, ga die man voor niks weggeven. Dat is in mijn geval uh, geen uh, gespreksonderwerp. Dat moet je, dat moet je ja. niet doen. Ja. En volgens mij had de kolonel een tweede overweging. Die rock'n'roll, die zou niet lang meer duren. Ah. Dus wat heeft de kolonel bedacht? Hoe kan ik die carrière van Elvis verlengen? Door Elvis van de rock'n'roll in de mainstream te brengen. Dus volgens mij heeft de kolonel de diensttijd gebruikt als een soort quarantaineperiode. Oh. En dat die opvatting wordt ondersteund door het feit dat Elvis na zijn dienst een Welcome Back Elvis uh, programma krijgt op ja. de Amerikaanse televisie. Ja, ja. Naast wie? Frank, Frank Sinatra. Oh, dat is niet niks, nee. daar ja. En opeens is de rock'n'rollen Elvis Presley is de gelijke ja, van Frank Sinatra. Ja. Opeens heeft hij het uh, nette haar... Uh, net zo zwart geverfd... als Frank Sinatra, Dean Martin... en al die American crooners. En Elvis en Sinatra... zingen yeah. een medley in... die Welcome Back Elvis show. Waarbij... Uh, uh, uh, Sinatra zingt Love Me Tender... op een jazz arrangement <laughs> En Elvis zingt The Witchcraft. Zo'n yeah. American classic. Yeah. En het fascinerende is nog... dat heeft... 25.000 of 50.000 dollar gekost. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar wie heeft dat betaald? Frank Sinatra. Frank Sinatra. De kolonel heeft Frank Sinatra zo gek gekregen. Zoveel geld te betalen om Elvis als eerste in zijn show te hebben. Nou, toen kon Elvis weer verder. Maar toen krijgen we al die slappe toestanden als moeziden. Toen ja. werd hij oh, Nee, maar toen werd hij een heel... Wat een het eer... geluk dat de de Erlouis, no, nee, is nooit en zijn klauwen inderdaad. <laughs> nou, en toen was Elvis naar de Beatles natuurlijk helemaal weggezakt. Yeah. Toen heeft uh, de kolonel hem teruggekregen in 1969. Met die uh, uh, uh, show... Oh, oh, met uh, Las Vegas. Las Vegas. Nee, nee, dat is daarna. Oké. Okay. Uh, uh, dat is die. Uh, met dat leren pakken? Nee, ja, met dat leren pakken en, leren en pak met, die, uh, ja. met die jongens. Dan doet hij die nee, oorspronkelijke liedjes, ja, die ja. roll liedjes ja. nog een keer. Ja. Dat is de Memphis uh, oh, ja. show. Ja. Was eigenlijk volgens de kolonel moest dat een kerstshow worden. Mm -hmm. Want artiesten die geen succes meer hebben, nemen een kerstplaat op. Maar toen was er een jonge producent, Steve Binder. Ik zit ook in mijn documentaire ja. over dit uh, verhaal. En die, heeft, die was nog zeg maar. Die zei: Nee, ik wil Elvis laten doen wat hij als rock'n'roll deed. Toen zei ja? de kolonel over mijn lijk. Ja. En die is met Elvis gaan samenspannen. Dan heeft Elvis zo gek gekregen om dat ook te willen. Ja. Toen hebben ze midden in het programma hebben ze die uh, boksring scène bedacht. Om daarin die rock'n'roll te doen. Om daarna de show toch te besluiten met Kerstmis. Ja, ja oké. Okay. En weer was dat een enorm succes. En toen heeft hij ja. in de jaren tachtig. Heeft de kolonel het voor elkaar gekregen om de eerste satelliet rock roll, televisie ja. door Elvis te laten doen? Elvis from Las Vegas. Ja. Hoefde Elvis weer niet op te nemen... maar ging hij toch de hele wereld rond. Ja. Die kolonel was op dat gebied geniaal, jongens. Ja. Ja. Even een muzikaal intermezzo. We hebben het er niet over gehad, maar deze fantastische muzikant is een persoonlijke vriend van Constant. Neil Young met het nummer Old Man uit 1972. Like a coin that won't Look in your eyes Run around the same old town Doesn't mean that much to me To mean that much to you I've been first and last Look at how the time goes past But I'm all alone at last Rolling home Ken jij persoonlijk ook talenten waarvan je denkt, nou het zijn die mensen ontzettend goed, maar als ik ze nou laat vallen die naam in een gesprek, dan is er nooit iemand die ze herkent. Ken jij dat soort mensen? Ik ken dat soort mensen nee, eigenlijk nee, niet. Nee, nee. Wat nee. Nou, zeg je daarmee, als je goed bent in Nederland dan kan je doorbreken? Nou. Ja, wat is goed natuurlijk. Nou ja, maar kijk, hè een beetje mijn probleem is... dat uh, ik een soort vooroordeel had... Ja, dat, uh, uh, dat Nederlandse muziek... er eigenlijk niet zoveel toe deed... op een enkele uitzondering. Uh, Internationaal gezien. Nou, ja. maar ook mee, nee, in Nederland niet echt. Ik vond het er eigenlijk altijd minder. Ik was heel sterk, sterk gericht op het buitenland. Mm -hmm. Ik las ook de New Musical Express... en de Melody Maker. En ik hield ook de ontwikkelingen in het buitenland... heel ja. nauwkeurig bij. Ja, okay. En uh, ik weet nog... In, in, in, in, de, in de oorperiode begonnen in... In 1971, want het bestaat volgend jaar 50 jaar, uh, toen ik daarbij kwam in 72, dat we toch nog in de redactie discussies hadden of we uh, uh, Nederlandse platen uh, op dezelfde manier moesten uh, recenseren oh. als buitenlandse platen. Okay. Ja, ja. Ja? Want, Hoe komt het uh, eigenlijk dan? Nou, dat heeft ja. iets te maken ook weer met we hebben die basis niet. We hebben niet al die lokale stations met, met Roots music, Rhythm and Blues, blues, country. Ja, ja. Uh, ja. Uh, mountain songs, wat je allemaal in Amerika al hebt en had. Ja, en, ja. en mensen die ja. daar in de muziek kwamen, hadden al vaak van huis uit, dat soort dingen. En die konden al heel goed gitaar spelen en uh, ja. uh, noem maar op. En, en uh, ja, wij begonnen met die eenvoudige solo's van Hank B. Marvin. Ja, ja, ja. En dat was niet zo heel ingewikkeld. Ja. Dus zeg maar, de basiskennis die lag ver achter op het buitenland. En de kwaliteit van de opnamestudio's lag ook ver achter op het buitenland. Dus het klonk ook allemaal veel doffer en veel minder. Ja. En er werd, ja. uh, zeker in het begin, meisje, maar veel te veel geïmiteerd. Kijk, ik ga de Blue ja, Diamonds ook... niet goed vinden. Als ik de Everly Brothers ken, dan denk ik ja, leuk dat je het probeert. Maar uh, dan kun je ja. nog, tot nog toe steeds documentaires over de Blue Diamonds maken. Maar dat maakt op mij geen enkele indruk. Ja. Ik ben zelf ook te onbekend gebleven eigenlijk. Ja, dat je wel. Bent... Met Long Shorty en de Spectacles, ja, nou, ja, toch? Wel twee. Uh... Drie singles, de derde single was onder de titel Weet Je Wel. idee van uh, Joost en Draaien van Willem van Kooten. Weet je wel. En waar ben je gestopt? Uh, of ben je nog blijven doorsteken? doorspelen? Nou, uh, ik speelde toch tot voor kort met mijn toenmalige vriend. Maar die is kortelings overleden. Oh. Dus, dus uh, Wij stonden aan de vooravond van een hele grote comeback maar uh, die is er dan uh, net niet van gekomen. Nee, waarom zijn we gestopt? Nou, heel simpel. Of misschien niet. Uh, op een bepaalde manier ben je op een gegeven moment... Kijk, het was een hele onbekende zaak. Het was een hobby. En dat dat een beroep zou kunnen worden... dat lag toch niet echt voor de hand. Dus nee. Bert Ruiter, die uh, bij Focus is gaan spelen... Die liep bijvoorbeeld bij zijn tweede, tweede eindexamen voor het eerste gezak liep die toch maar gewoon weg... naar had eigenlijk helemaal geen zin meer in. Nou ja, dat deden wij natuurlijk niet. Wij wilden dat papiertje hebben. Dus Bert Ruiter is dus uh, bassist geworden. Uh, uh, de gitarist die ook nog bij de Toreros heeft gespeeld. Ook trouwens een vrij uh, onbekende bekende band. In Hilversum had je de Battle of the Bands op een goede dag... in Hotel Jans tussen de Spectacles en de Toreros. En uh, ja ik wilde studeren ja. en, en, en nou ja die singles van ons die waren geen uh, doorbrekende successen dus dat spoort ook niet aan om ermee door te gaan nee. hoewel hoe leuk ik die muziek ook vond en wij live toch altijd wel veel succes hadden ik was wel een aardige aansteller <lacht> maar, ja. uh, dus, dus dus dus ja de gitarist ging rechten studeren ik ging politieke wetenschappen studeren dus je streefde een andere carrière ja. en dat hebben heel veel mensen ja. gedaan hè. laten we even gaan luisteren naar de band van constant meyers hier zijn de spectacles I'll be satisfied. Zien eigenlijk. Ja. Je niet ja. zien, dat je het eigenlijk niet zo hoog inboardeert eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ja. vond de, de plaatopname en de, en de liedjes niet altijd even nee. geslaagd. Ja. Dat is later alsmaar beter geworden. Het was af en toe was wel een leuke compositie. Ik vind bijvoorbeeld een heel leuk liedje. True Love, that's a Wonder van Hans Vermeulen. Dat vond ja, ik ook wel. Oh, ja, nee, maar goed, weet je, die stak er, af en toe stak er iemand bovenuit. Ja, ja, ja. En, uh, Johnny Lyon, die ik goed heb gekend, uh, die, die kon ook wel heel fijn rock and roll maken. Ja. Maar die is alleen maar bekend geworden met dat Sofietje ding Dat was ook het spannende. Je had eerst had je, had je rock and roll, krijg je beatmuziek. Maar vanuit die beatmuziek, uh, de Mercy beat, krijg je op een gegeven moment jazzrock, symfonische pop. Uh, je ja. krijgt allemaal uh, uh, uh, pro-rock. Euh, ja, dat is, dat is country rock begrijp ja, ja, ja. je het ja. allemaal van die ver bijzondere. Eigenlijk worden allerlei andere muziekstijlen langzaam maar zeker opgenomen in die popmuziek ja. en daarmee wordt die popmuziek ook weer breder. En de kwaliteit is alles maar beter geworden. Want wat, je kunt nu op Koninginnendag een bandje aan de straat zien... van 12, 13-jarige jongens... die vele malen beter speelden dan wij ooit in die tijd deden. Maar die beginnen al heel jong en die hebben de muziek bij de hand... en die hebben de filmpjes via YouTube, je kunt het afkijken. Nee, die kwaliteit is enorm gegroeid. Maar dat is fijn, want daardoor is het ook niet meer... we moeten eerst naar Engeland kijken of eerst naar Amerika. We kunnen gewoon de hele wereld afgrazen... Maar dat neemt niet weg dat het uiteindelijk toch gaat om... heb je een heel goed liedje bedacht. Ja. Ja. Of een, ja, een hele fijne compositie ja. bedacht. Of ja. een heel lekker ritme voor elkaar gekregen. Ja. Of het een house is, of rap, of hip-hop. Die, die, die voorwaarden die blijven onverkort hem ja. staan. Ja, dat klopt. Ja. En zoals ik gezegd, ik vond dus een band als uh, daar vond ik Lau, dus, uh, ja, dus maar ook Jubilee okay, in Blitzers. Eko Gelling vond ik natuurlijk wel een ja, hele... Ja, ja. Een, het vond ik vond wel een toptalent. Jan Akkerman was een internationaal ja, toptalent. bij ja, ja. Focus heeft ook behoorlijk wat indruk gemaakt. Maar die speelde dan weer in die... Hoe in die, ja, noem je dat? Jazzrock... Uh, ja, meer in de jazzrock categorie. Ja, ja. En, en, uh, en, en, en je hebt ook van die ontwikkelingen binnen popmuziek met... Nieuwe instrumenten, dus Thijs van Leer, die komt dan met die fluit. Ja. Uh, uh, Roxy Music komt met de saxofoon en de synthesizer. Ja, Traffic komt zo. met de sitar en uh, dwarsfluit. Ja. Dat zijn ook allemaal van die ontwik ontwikkelingen geweest... die het, als je er echt dichtbij betrokken was, ja, uh, je aandacht trokken. Want ja, je wel, was, was altijd op, ja. op zoek naar wie voegt iets toe aan wat er al is. Ja. Ja. Ja, ja, ja, wij hebben de, die, die dirigent gehad. Toen kreeg je die amateurzanger. Toen kreeg je de amateurband die professioneel werd. Ja. Toen kregen we eind jaren 60 de Motown-muziek. De Muziek. disco. Ja. Daar kon je weer dansen. Ja. Dus toen we uh, weer terug de dans in. En, en uh, toen kreeg je eigenlijk wow. weer een verkleining van de groep. Door de ontwikkeling van de synthesizer. En toen kreeg de sampler, oh, ja, waardoor je uh, de one-man-band ja, weer terugkreeg. Ja, dat is waar. Ja. En, en, en, maar... Dat heb ik zelf ook nog wel ervaren. Eind jaren 60 werd het lastiger om met een bandje nog uh, uh, engagementen te krijgen. Omdat caféhouders met een zaaltje liever een dj namen. Ja. Ja. Want de dj ja. speelden een gevarieerde repertoire. Ja. En dat kostte dan ook waarschijnlijk minder. Dus er is toen in Nederland al een enorme bloei gekomen van dj's. Ja. Ja. En uh, ik weet, bij de hitkrant hebben wij op een gegeven moment ook ja. nog een hitkrant uh, uh, discotheek op de mm, gezet... Ja. ...op de weg gebracht met Harry de Winter, oh, die is daar oh. begonnen. Ja. Ja. En, uh, en, en nou ja, goed, zo loopt het dan ja. verder. En nu ja. is het weer toch terug naar, uh, ook weer, de groepen zijn groter geworden. Uh, mensen willen toch weer dansen, een ander type drugs, waardoor ze urenlang in een soort van staat kunnen blijven. Ja. Dat is ook zo, hè, dat je tegenwoordig moet en kunt meten met het buitenland. Ja. In de jaren 60 was Nederland was een eiland. Ja. Je kwam met nauwelijks een enkel bandje, de Super Vister, de Alquins, die kwamen dan naar Londen. Maar Amerika was sowieso. Amerika is pas binnen ons bereik gekomen, midden jaren 70. Ja. Toen de verhouding tussen gulden en dollar steeds gunstiger werd en er lage vliegtarieven kwamen. Ja, ja oké. Okay. Dan moest je soms wel eerst naar Luxemburg rijden, maar dan kon je voor een paar honderd gulden kon je naar Amerika. Ja, ja, ja, En de toekomst? Ja, de toekomst. Is, de toekomst is de toekomst. Dat, dat weet ik niet. Het is toch eigenlijk altijd wel weer verrassend hoe de toekomst is. Ja, want ik had toch ook niet een paar jaar geleden kunnen denken dat nu die. Uh, die rapmuziek, dat dat de dominante nee, nee. middle-of-the-road hitparade muziek zou worden. Nee, absoluut niet. Heb je er nooit gedacht? Als je, ook als je die nieuwe top 50 van Rolling Stone ja. ziet, albums. Ja. Er staan zoveel... Ja, de schuiving ja. is Nem zo. dat die wij nauwelijks muziek vinden. Maar... Ja, ja, dat had ik toch ook nooit kunnen vermoeden. Ja. Kijk, die house muziek... Het ja, dat... is wel wat leuk dat je zegt dat wij geen muziek vinden. Maar dat is gehoord van onze ja. ouders ja. natuurlijk ja. ook. Ofzo, dus... Zo herhaalt zich dat weer. Dat mijn, mijn, de generatie van mijn ouders vonden de Beatles en de Stones geen muziek. Alleen maar boom, boom, boom. Ja, ja. ja. Dat vals zingen. En dat vals, vals zingen, ja. ja. ja, ja is ja, ja, ja. we ja. oud. Dat ja. is toch geen muziek. Daarom dat ik nooit zoiets zal zeggen over welke muziekontwikkeling dan ook. Integendeel, maar ik zie wel steeds een, uh, zeg maar een ontwikkeling naar voren en een ontwikkeling naar achteren, naar voren en naar achteren, begrijp je? Toen, uh, uh, uh, die, die Beatles, dat was gewoon een beetje. Kon ja. Iedereen kon een bandje doen. En ja. die kon een ja. gooi doen naar succes. Ja. Op een gegeven moment wordt, wordt zo'n generatie professioneel. Daar komen managers, uh, accountants en uh, van alles ja, omheen. Ja, ja, ja. Die gaan in stadions spelen met 17 diepladers. Ja. En dan kun je als bandje daar niet meer tussen komen. Krijg je de punk. Ik krijg de punk, ja, klopt. De ja. ja. punk is terug ja. naar een bandje. punk is niet een andere muziek, maar punk is ook terug naar het bandje. Dat heeft ook met de tijdgeest te maken. Hè? Veel uh, onzekerheid... Uh, uh, financiële ellende en zo, en veel werkeloosheid en zo. En, uh, in ja. Engeland vooral, in Nederland oh, ja. veel minder, hoor, maar. Maar daar is het begonnen, ja. Ja, ja, ja, ja nee, de clashen, uh, ja. Maar goed, het is ook weer terug naar de, de, de, de rock en roll. Want is in Nederlands gebruiken we alleen maar het woord popmuziek. Dat is eigenlijk jammer. Ik vind rock en roll lekkerder. Dat is een veel betere term. Pop is populair. Ja. En het begint op, het begint op de straat. Het is een Ja, Maar het gaat altijd weer terug naar de straat. En, ja. Uh, ja. en, en, en die rapmuziek komt ook weer van de straat. Ja. En de straat ja. die komt dan op een gegeven moment komt die in de mainstream. Maar ja. net wat jij zegt. Een hele tijd denk je, nou, maar dat gaat nooit hitparade muziek worden. En na een aantal jaar wordt het dat toch weer ja, wel. Ja, ja. Dus ik weet ook niet. Kijk, die muziek was er ooit niet. Nee. Nou, er was wel altijd muziek. Mensen hebben altijd willen dansen en feesten, willen opluisteren met muziek. Dus er blijft altijd muziek. Ja. Uh, wat ik vanuit uh, uh, de vorige eeuw constateer is, dat die ontwikkelingen binnen de populaire muziek wel bijna altijd samenhangen met een met een technische uitvinding. Uh, kijk, wij hebben binnen één uh, uh, leven een ontwikkeling meegemaakt: van de, ja. ontdekken de opkomst, maar ook weer zeg maar voor een deel de teleurgang van ja. op die opnieuw. Voornamelijk de techniek. Kijk, ik heb nou je nog je even... een even. Nou ja, uh, wat betreft de hè? Nou ja, wat betreft concepten. Ik bedoel, in de, toen de LP uh, in, in de wereld kwam, ja. waren de mensen die konden daar als een kunstenaar een concept op loslaten, laten ja. samenhangend ja, het programma van liedjes maken en, en, en, en die samenhang die werd weer uh, gereflecteerd in het roesontwerp ja. en je had fotografen van je eigen generatie je had ontwerpers van je eigen generatie je ja, kan nu toch ook je zien dat hele websites ontworpen worden voor één nieuwe voor nieuw album of zo hè? nou maar ik zie nu in ik feite maatst, dat alles uh, is, uh, is teruggegaan hey, laat ik zeggen die samenhang is volgens mij weer uiteengevallen in losse nummers ja. En dat is ja. Spotify en dergelijke meer. Ja. En mensen stellen nu Spotify lijsten samen. Ja. Dus, dus, uh, dus, en, en, en bijna niemand uh, koopt nog uh, nee. platen of cd's. Dat is bijna allemaal voorbij. Constant refereerde al eerder aan Roy Bekennen. En hier horen we hem met Sweet Dreams uit 1972. kijk, het is heel erg moeilijk om succes te krijgen ja. Ja. maar om überhaupt kans te maken nee. moet je gewoon met originele dingen komen, ja. Ja, ja, ja. dat sowieso ja. Want, en, en dan is het lastige, zeker maar dat is tegenwoordig een andere business uh, toen het nog echt om platen ging zaten de maatschappijen zo in elkaar als een bepaalde vernieuwing een groot succes oplevert gaan ze meteen allerlei uh, uh, gelijkende liedjes uitbrengen ja, dat is waar. Ja. Weet je, ik heb wel eens uh, teruggeluisterd de drie uh, dubbel LP van, uh, van Woodstock. Ja. En denk je, jezus, wat lijkt die muziek eigenlijk allemaal op elkaar? Dat had ik toen helemaal niet zo door. Het zijn allemaal lange nummers met hele lange gitaarsolo's. En allemaal met vergelijkbare akkoordenschema's. Ik denk, "Oeh, dan had ik het toch uh, vroeger uh, anders, uh, zag ik dat anders dan nu? Maar goed, dan, dan komt er weer iets anders en dan komt er weer iets anders. Maar het zijn toch. En de meeste mensen luisteren niet naar teksten. Nee, in Nederland niet. Nee. Nee. nee, over de hele wereld niet. Bijna niemand weet. Uh, See you later, alligator. Zeg de tweede regel, weet bijna niemand. Ik weet niet hoe je daarover denkt. Dus van, ja, om succes te krijgen, moet je er goed uitzien. Dat is geestig dat je dat zegt, want ik had een uh, poosje terug iemand die woont hier in de buurt, die rijdt met een bus rond. Dan maakt hij ook podcasts uh, mee. En hij uh, had het had over mijn beentje van vroeger, en toen liet hij foto's zien. Toen zei hij: Maar jij hebt een bril op. Ik zeg: Ja, daar heb je misschien toch wel een gevoelig punt aangeraakt. Ja. Misschien had ik geen bril op moeten hebben om succes te krijgen. Nou, ja, dan heb je weer allemaal mijn bril opgezet. Ja, ja. Ja, ja, Je moest er inderdaad, maar ik deed er wel moeite voor. Want dat was in de jaren in middenjaars, ja, middenjaren 60, kwam de eerste Mod Pub in Amsterdam. Een winkel met moderne Engelse kleren. En daar ging ik dus kleren ja. halen om er op het toneel goed uit te zien. Ja. Maar dan zie je ook dat. en talent ja. en fantastisch uitzien ja. Dat samenvalt. Ja, maar ik geef toch nog een ander element mee. Wat ik in alle kunstvormen tegenkom, tot en met zelfs. Een tweedimensionale schilderwerk. Uh, dat heeft iets te maken met uitstraling, met energie. Ja. Het ja, ja. heeft iets te maken met energie. Ja. Je brengt, probeert van het podium energie over te brengen naar de mensen voor het podium. En uh, als we wisten hoe dat precies werkte, dan konden we dat manipuleren. Ik denk dat we dat niet weten. Ja. Uh, we noemen dat ook charisma. Ja. En uh, je kan er heel goed uitzien, maar toch geen charisma hebben en dan krijg je het ook niet voor elkaar. Ja, dat is waar. Je moet een charisma hebben en hoe je dat nou krijgt en hoe je daaraan komt, dat vind ik, uh, ik ben er inmiddels vanaf dat je dat aangeboren hebt, veel mensen, ja. veel, sommige ja. mensen niet, pas veel later. Kan je zeggen zeggen, nou, je moet er plezier in hebben, als je daar op het podium staat, je moet het met plezier doen en uh, ja. energie. Uh, doen. Die energie, ja. dat je energie, ja. die mensen hebben... Dat is toch van Bruce Springsteen? Ja, ja, ja, maar die Naast hebben, die hebben ja. een ontzettend, die mensen hebben vaak een enorme intensiteit. Kijk naar ja, David Bowie, ziet het vaak al aan de ogen. Ja, ja. Die, zijn, die zijn scherp en miljoen. Kijk in die ogen, kijk naar Bowie, kijk naar die ogen. Ja, die, hebben die, een, die branden. Ja, dat is waar. Die branden. En ik ben een keer met mijn Amerikaanse uh, vriend, die ik in de tijd heb leren kennen, toen hij me introduceerde bij uh, Bruce Springsteen, die toen nog heel onbekend was. Een paar jaar geleden, of een paar jaar daarna, nam hij me mee naar een concert van een artiest in Los Angeles. Hij zei: Ik wil even kijken. Uh, hoe die zanger werkt, ja, hoe die zanger ja. zich gedraagt op ja, okay. het podium, ja. weet die zanger een connectie te krijgen ja. met het publiek. Ja. En toen hadden we dat gezien en toen reden we terug in de auto. Toen zei hij: uh, hoe vond je dat die zanger met de microfoon omging? How do you think he was working the mic? Ja, oké. Okay. Working yeah. the mic. Daar had ik me ook nog niet zo goed geëngageerd. Daar hebben we. Ja, nee, ja, maar ja. kijk, in de popmuziek staat de microfoon altijd te hoog. Kijk naar nou, sturen al die mensen dat Je moet altijd net doen alsof je er net niet bij kan. Dat je een beetje kijkt. Of, of, of ermee slingeren of over dwars houden of dingen mee doen. Working the mic. Dat is ook een element in het bundelen van energievelden. En, en, ja, je kan het, ik kan het aanwijzen, maar je kan het maar niet verklappen. Maar, nee, ja, uh, ja, ja. maar goed, als je jong bent, begin uh, eerst oh, maar... Eens, uh, want je hoeft ook niet een instrument goed te kunnen bespelen. Nee, nee dat, dat hoeft niet. Ik weet toen Brian Eno uit de Roxy Music was gezet... en uh, voor zichzelf uh, een zaakje ging opbouwen... Toen ontmoette ik hem in Londen, zat hij een beetje zielig in een kamertje met een gitaar. En toen had hij de gitaar laten stemmen in een akkoord. Zodat hij alleen maar met één vinger over de hals hoefde te gaan om de verschillende akkoorden te kunnen doen. Dan ga je gewoon over die stipjes heen. En toen kreeg, kwam later kwam dan zijn eerste plaat uit en daar stond de Brian Eno Snake guitar. Ik denk, dat is typisch Brian. En dan ongelooflijk een ongelooflijk handige jongen. Wel getuige, maar handig. Ja. Weet je, dat noemde hij dan, hij kon eigenlijk geen gitaar spelen, maar hij speelde snake-gitaar. Ik denk, je, wat zou dat nou zijn? Dan ben je meteen alweer snake-gitaar. God, Brian, hij speelt snake-gitaar. Ook dat soort dingen speelt allemaal een rol. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Je moet mentaal wel sterk in je schoenen staan. Want het probleem van het worden van een ster, dat is dat je ook. Uh, zeg maar bijna fysiek een ster wordt. Out of reach uh, van de gewone man. Ja. Ik heb het wel eens vergeleken met een uh, piramide. Als je een ster wordt, sta je erboven. Net als een ster in de hemel, je staat boven aan de piramide. Ja. Als je niet stevig in je schoenen staat, dan loop je het risico dat de piramide kantelt. En dat die hele groep mensen, die hele wereld, op je schouders gaat drukken. Ja. En daar word je krankzinnig van. Of dan ga je drugs gebruiken. Of we allerlei andere dingen doen. Of hotelkamers in elkaar slaan. Dus een bepaalde mate van stabiliteit. Maar die stabiliteit hoeft niet alleen te bestaan uit geen drugs gebruiken. Want Keith Richards heeft zijn hele ja. leven lang drugs gebruikt. En Herman Brood ook. Toen ik die ooit filmde voor een programma. Met Bromet voor Vara oh, ja. Wonderland. Toen zei ik: Ik word vast niet ouder dan 40, maar dan heb ik drie keer zo intensief geleefd. Dan ben ik eigenlijk 120. Maar goed, die stond nog 50, 55 worden, en al enorm meegevallen in die, in die zin. Ja. Nee, stabiliteit, grote mensen zijn ook stabiel. Uh, Bruce Springsteen, de Neil Youngs, uh, die zijn stabiel. Ja. Uh, mensen aan de drugs, nemen Tim Hardin. Uh, uh, uh, ja, die was zo aan de drugs, dat zijn manager naar hem toe kon komen en, ze en zeggen. Als jij een liedje schrijft dat minimaal 1 minuut 45 is, krijg je van mij 250 dollar. Daarom zijn al de liedjes van Tim Hardin zo kort. Dan kon hij weer een, een, een, een, een hoeveelheid cocaïne krijgen. Ik heb met de Eagles meegemaakt. Ik zit daar met Don Henley en Glenn Fry te interviewen in een huis in de Hollywood Hills oh, ja. eind jaren 70. En uh, die begonnen met uh, uh, uh, nou ja, gewoon uh, uh, een, een, een sticky. Ja. He? maar dat stickje werd groter. He? En Joe Walsh wist de grootste sticks van de wereld te maken. Die dan de hele kleedkamer rondgingen. En één, twee jaar later uh, zaten we rond de tafel en zeiden: Hey Connie, this line's for you. Weet je, en dan zat ik ook die cocaïne lijn op te snuiven. En ik heb gelukkig niet het uh, punt bereikt waarop ze ook aan de heroïne zijn gegaan. Maar uh, ja, het, maar goed, als je mentaal sterk bent, kun je ook drugs hanteren. begrijp je. Ja. Ja, en ja. Ja, sommige mensen kunnen dat dus niet. Nou, Constant, hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan, mannen. Voor al je goede verhalen <laughs> en ervaringen ja. in deze wereld. Ja. En dan is Tim Harding met het nummer Reason to Believe uit 1966 natuurlijk een hele mooie afsluiting van dit interview met Constant Meijers. If I listen long enough to you I'd find a way to believe that it's all true Knowing that you lie straight face while I cry Still I'd look to find a reason to believe Someone like you Makes it hard to live without somebody else Someone like you Makes it easy to give Never think of myself If I gave you time to change my mind I'd find a way To leave the past behind Knowing